Hij vroeg het congres ook in te stemmen met strengere regels voor wapenbezit in de VS. In Californië is vrijwel zeker het lichaam gevonden van de voortvluchtige oud-agent Christopher Dorner. De politie had in het berggebied Big Bear een schuurtje, een schuurtje omsingeld... waarin hij zich zou hebben verschanst na een schietpartij. Op Amerikaanse tv-zenders waren beelden te zien van het schuurtje dat in brand stond. In het gebouw is nu een verkoold lichaam gevonden... De schietpartij die aan de omzingeling vooraf ging is een politieman omgekomen. Een tweede agent ligt in het ziekenhuis maar is niet in levensgevaar. De politie maakte al dagen met honderden mensen jacht op de ontslagen agent. Die wilde wraak nemen op zijn oud-collega's en hun familie omdat hij het niet eens was met zijn ontslag. Het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP hebben een principeakkoord bereikt over een hervorming van de woningmarkt.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 Wel wordt de hypotheekrente aftrek dan geleidelijk minder. Het BTW-tarief voor onderhoud en verbouwingen wordt verlaagd van 21 naar 6 procent. Het weer, overdag droog en enkele zonnige perioden. De middeltemperatuur ligt rond of net boven nul. Dit was het Nooisjournaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het partijmiddel middel en Ingelus Goedemorgen, het is woensdag 13 februari 2013. De kogel is door de kerk. Minister Blok heeft gisteravond laat een akkoord weten te sluiten... voor zijn plannen voor de woningmarkt. Wat vindt de Woonbond ervan? En hoe kijkt de midden, Loppersumse middenstand... naar de problematiek rondom de gaswinning? En waarom moeten dieren vasten? Allemaal terechte vragen. U hoort uh, het komende uur in Nu al wakker van Omroep BnL wellicht ook antwoorden. Wilt u reageren op onze uitzending? Bel dan met het gratis nummer 0800-1121 of Twitter met de hashtag WNLNacht. Nou, laten we maar gelijk gaan naar de belangrijkste dag... voor Radio Liefhebbet Nederland en voor radiomakers. Want Martijn, wat is nou de belangrijkste dag van een radiomaker? De belangrijkste dag van een radiomaker? Uh, ik denk de dag dat je een prijs krijgt, de Marconi Awards bijvoorbeeld. Nou, dat is een persoonlijk heel belangrijke dag... maar het is vandaag ook Wereldradiodag. Hé, hey, dat is misschien nog wel belangrijker dan dat. Uh, Wereldradiodag, initiatief van UNESCO... Uh, ...maakt zich hard voor het belang van radio... ...en de verspreiding van informatie via het medium. Siep Kroeske is docent radiomanagement aan de Hogeschool in Holland... ...en organisator van de Radiodag in Nederland. Goedemorgen, Siep. Goedemorgen. Welkom op de radio. Is dat lang geleden? <kijkt> nee hoor, nee. nee. Ik ben, ben toch wel regelmatig af en toe... Is, uh, ...of zelf als presentator uh, voor een radioprogramma... ...of een leuk interview. Dus altijd wel gezellig. Leuk. Ja, want u werkte vroeger ook bij Veronica, hè? Ja, ook. Dat klinkt als heel ver weg, of niet? Dat klinkt soms heel ver weg, want als ik daarover nadenk, en mijn eerste radioprogramma maakte ik inmiddels 41 jaar geleden, dan klinkt het ook meteen alsof ik heel oud ben. Dus deze Wereldradiodag moet een feestelijke dag voor u zijn? Ik hoop het wel. Het bestaat nog maar twee jaar. Het is vorig jaar uitgeroepen, of in stand gecreëerd door de UNESCO. En ze hebben natuurlijk een bepaalde reden om dat, om dat te doen. En dit is dan de tweede jaargang, pas. En ik denk dat dat nog maar heel erg in de kinderschoenen staat. van Wat hopelijk op den duur een hele belangrijke dag gaat worden voor, voor de radio in de wereld. Want wat is nou precies die bedoeling van deze dag? Nou, de UNESCO, die wil... en dat is de organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur... als ik het goed herinner uit mijn hoofd... die wil, wil radio wat centraler zetten bij de mensen in de hele wereld. Dus ook op bruggen slaan. En zij zien radio als een zeer toegankelijk medium... en uh, willen dus gewoon ook meer internationale samenwerkingen bewerkstelligen... Uh, maar redeneren vanuit uh, lokaal, regionaal, landelijk en internationaal... en proberen meer in beweging te krijgen. En zij stellen ook dat uh, uh, radio zelfs in het digitale tijdperk... Uh, nog steeds het grootste bereik in wereldwijd. Dus je nagaat dat radio 95% van de wereldbevolking kan bereiken... dan is dat enorm veel... En het is ook een heel makkelijk medium, maar dat weten jullie zelf ook, heel flexibel. En, en uh, de luisteraar zal ook beamen dat, uh, dat radio gewoon, of je nou uh, nog in je bed ligt of je zit inmiddels in de auto onderweg naar een bestemming, je hebt de radio aanstaan en dat is altijd je maatje erbij. Ja, dus het maatje erbij inderdaad. Uh, nou hebben wij natuurlijk in het Westen ook internet, we hebben televisie, we hebben van alles. Hoe, hoe zit dat in Afrika? Wat voor rol speelt radio daar? Nou, in, in, in, in uh, de niet-westerse landen, als ik het zo even mag stellen, uh, speelt radio een verrassend belangrijke rol. En als je ziet dat ook hele uh, onderdelen worden overgeslagen. Wij hebben het proces meegemaakt van, nou, laten we het zeggen, naar het hele ouderwetse radio, naar de transistor, uh, soms op batterijen, uh, en, uh, op elektra, noem maar op. En tegenwoordig in het digitale tijdperk. Maar in Afrika slaan ze hele stukken over en zie je gewoon heel veel mensen toch met hun mobiele telefoon rondlopen, waar ze vaak ook... Uh, zelfs nog het een en ander kunnen doen met muziek... en soms ook radio kunnen ontvangen. Dus dat is, best wel, uh, dat is best wel... snel gaat dat dan ook. Ja. Nou heb jij uh, zelf in uh, november... een Nederlandse radiodag georganiseerd. Wat, wat ja. moeten we ons daarbij voorstellen? Dat is toch iets heel anders. Hè? Uh, uh, met zo'n met radiodag, of we dat nou... Uh, landelijk doen voor geïnteresseerden... of zoals ik het ook in eerste instantie heb geïnitieerd... bij de Hogeschool in Holland... Uh, probeer ik uh, uh, mensen uit het werkveld... met kennis en ervaring... Uh, zoals we dat netjes noemen, uh, uh, te betrekken naar mensen die daar heel erg in geïnteresseerd in zijn. Uh, dus mensen die graag in dat werkveld willen komen of, of uh, meer uh, uh, kennis willen opdoen of, of willen netwerken, uh, dan is zo'n dag natuurlijk enorm belangrijk. Uh, en breng je mensen met elkaar in contact, dus ook op een andere manier weer zo'n bruggetje slaan. Nu was jouw radiodag vooral gericht op, op jongeren. Leeft het ja. nog wel onder jongeren zoals het 50 jaar geleden speelde in Nederland? Uh, anders. Kijk, de term social radio speelt dan een belangrijke rol. De combinatie tussen radio en de social media is, is eigenlijk steeds logischer aan het worden. Het gaat het heel hard en heel snel en daar zijn jongeren vreselijk in geïnteresseerd. Maar ja. radio blijft dan altijd, zeker overdag, een, een, nou klinkt het heel rottig, maar zo bedoel ik niet een bijproduct. Radio staat op de achtergrond, als je het werk bent staat de radio zachtjes aan en is secundair. En, en uh, naarmate de dag verder voordat en naar de avond toe wordt uh, radio meer een primair medium en wordt het uh, op de laptop erbij, op de telefoon erbij, uh, op de, de ouderwetse uh, radio wordt het, wordt het er gewoon bijgehouden, maar ook wordt er intensiever geluisterd. Maar overdag is het, een, uh, uh, ja, is het erbij en, en, en is het onderdeel van wat je verder doet. Ja, nu wordt er altijd gezegd, radio sterft uit. Hoe zie jij de toekomst oh, van de radio? Bij het lesgeven zeg ik altijd, radio is inmiddels meer dan 100 jaar jong en, en dat is het gewoon, want radio heeft televisie uh, weerstaan. Uh, de komst van televisie zei men van, nou, radio is nu afgelopen. Hm. Sterker nog, radio werd sterker. En, en met de komst ook uh, van een paar jaar geleden van de social media. Nou, nu zal radio wel op ons bederven. Nee, bij, bij uh, de radio worden social media eraan toegevoegd. En krijg je social radio en biedt het nog meer kansen. En dat, dat is op, op, op landelijk vlak in Nederland. Als je naar de wereld kijkt, ook met zo'n Wereldradiodag, denk ik dat uh, heel veel mooie verbindingen worden geslagen. Uh, soms in een nog wat vroeger stadium en zeker voor, voor de niet-westerse landen. Maar als ze kennis kunnen nemen van de verre mogelijkheden die er zijn, dan, dan is dat natuurlijk prachtig. Ja, tot slot, uh, Wereldradiodag. Wat ga je je studenten vandaag meegeven op die bijzondere dag? Uh, een hele hoop uh, uh, informatie uh, vandaag. Uh, ze krijgen sowieso voorgekauwd wat de Wereldradiodag precies betekent. En daarnaast krijgen ze een tweetal hoorcolleges één uh, uh, uh, wordt gegeven over radioformats. Uh, door Jantien van Tol. En andere ga ik zelf doen. Dat gaat over luistercijfers. En, en tussendoor uh, hebben ze nog even pauze. En in de loop van de dag gaan we een stukje radiotraining doen. En dat wordt dan een stemtraining. Dus het wordt een mooie dag uh, voor, voor de radiostudenten, ook vandaag weer. Uh, Zeker weten. Dankjewel, uh, Siep Kroeske, docent radiomanagement en organisator van de Radiodag in Nederland. We spraken hem vanwege de Wereldradiodag. We praten verder met Amerika-deskundige Joran Willigers... over de State of the Union die president Obama, Barack Obama vannacht gaf. Maar dat was niet de enige speech van belang deze avond. Nee, volgens traditie komt er na de State of the Union ook een tegenspeech. Namens de Republikeinen stond senator Marco Rubio op het podium. Ja, Joran, uh, hoe deed uh, Rubio het? Ik vond dat uh, Marco, Rubio het heel goed, Marco Rubio het heel goed deed. Hij is een uh, Hispanic senator uit Florida... Um, en men heeft eigenlijk wel hoge ogen voor ja, hem. Misschien wordt hij nog wel eens in 2016 de nieuwe Republikeinse presidentskandidaat. En zijn speech die kwam, hij kwam overtuigend over, zag er charmant uit. Hij deed het eigenlijk wel heel goed. Ja, want Marco Rubio, even voor de mensen die hem niet kennen... hij is een, een up-and-commer uh, in de Republikeinse partij. Uh, er worden ook veel parallellen getrokken met uh, Barack Obama daarin. Waarom, waarom is dat? Nou vanwege zijn, zijn, zijn afkomst die niet de standaard uh, witte, uh, rijke man is... maar een uh, Hispanic uit een uh, arm gezin. Uh, hij spreekt ook uh, vloeiend Spaans. Um, hij heeft ook een, die speech ook in het Spaans gehouden. Um, daarin kan hij veel mensen aantrekken om toch wel hem te stemmen misschien. Want in de afgelopen verkiezingen bleek dat de Republikeinen... bijna geen enkele stem van minderheidsgroeperingen... en minderheidsgroeperingen bij elkaar... vormen nu wel de meerderheid van het Amerikaanse electoraat. Um, die heeft de Republikeinse Partij niet aan zich weten... Binden. Nou, dat kan hij, hopen zij, uh, gaan doen voor hen. Ja, wat heeft hij gezegd uh, vanavond? Ja, zijn presentatie was heel goed. Wat hij zei, dat vond. Niet heel erg verbazingwekkend Het was vooral dat hij, dezelfde, uh, dat hij dezelfde problemen wel erkent... als Obama op het gebied van belastingen, immigratie, onderwijs. Um, maar zijn, zijn, ja, hij zegt, ja, Obama die wil alleen maar meer overheid en wij willen minder overheid. Daar kwam het toch wel een beetje op neer. En dat was verder niet heel spectaculair. Waar hebben we hem eerder gezien? Uh, Marco Rubio? Ja. Hij is, heel, uh, hij is vaak genoemd als een mogelijke vicepresidentskandidaat voor Mitt Romney. Het is ook algemeen bekend dat Mitt Romney hem wilde. Hij wilde dat niet. Dat is een verstandige keuze geweest. Ja, want hij wilde, hij wilde eigenlijk niet bij de verliezende kant worden eigenlijk. Ja, ik denk dat hij wel inzag dat uh, onder Romney uh, de kansen op overwinning uh, niet zo groot zouden zijn. Dus soms is wachten uh, ja, de, beste, de beste manier om kansen te creëren. En dat is hij nu dus heel duidelijk aan het doen. Want we hebben ook al eerder een speech van Rubio gezien hè? Bij, bij de, in de verkiezingen. Klopt dat? Dat zal ongetwijfeld. Hij heeft, um, het is een goede campaigner, juist door zijn, door zijn achtergrond. Op het gebied, ook al in de verkiezingen speelde immigratie, wat moeten we doen met immigratie? Er zijn 11 miljoen illegale Amerikanen. Um, dus dat is, een, dat, is een, dat is een issue en daar, daar heeft hij zich zeker voor uitgesproken. Maar waarom is uiteindelijk hij dan degene die deze speech geeft en niet een andere partijgenoot, Chris Christie's misschien, waarom doet hij het niet? Dat bepaalt de partij zelf. Ik denk dat ze voor hem hebben gekozen eh, om te laten zien dat ze een jong talent hebben. Uh, dat, dat brede, groep, uh, brede groepen weten aan te spreken. Chris Christie had het net zo goed kunnen doen. Uh, er zijn meerdere talenten. Uh, ja, de keuze is op hem gevallen. Ja, Volgend jaar is het weer een de of Union. Misschien dan Chris Christie. Ja. Nu was er nog een speech uh, vannacht. Ron Paul gaf ook namens de Tea Party een uh, reactiespeech. Wat was de strekking van zijn verhaal? Ja, Ron Paul, die... Uh, na nou, een van de quotes was... Uh, we, hebben, we hebben geen behoefte aan Robin Hood in dit land... maar aan Adam Smith, hè, de, de, de, de grote uh, econoom... Een um, beetje hetzelfde wel weer als, als, als Rubio ook zei, maar het ging nog iets verder. Uh, het is een, de, het is een van de Tea Party, staat bijzonder rechts in de Republikeinse partij. Uh, men heeft ook wel gezegd, eigenlijk zijn de primaries voor de Republikeinse verkiezingen alweer begonnen. De Rubio iets gematigder tegenover uh, Paul, de echte Tea Party, strenge conservatief. Ja, en als hij dan zegt, we hebben geen Robin Hood uh, nodig, waar, waar doelt hij dan specifiek op in de, in de speech van Obama? Obama die wil uh, ja, toch de belastingen voor de rijken wel verhogen. Uh, hij zegt we moeten niet alleen maar bezuinigen. We moeten ook aan onze inkomstenkant uh, meer, ja, meer geld genereren. En dat moeten we bij de allerrijkste vandaan halen. Ja, dat haalt hij bij de allerrijkste. Uiteindelijk geeft hij het terug in de, in de vorm van verhoging van het minimumloon, bijvoorbeeld, ja. uh, in, in, in sociale zekerheid. Uh, uh, dat, is, dat is inderdaad een soort van Robin Hood-spelen. Ik snap dat ze dat zeggen. Is, is, hoe, hoe groot is het draagvlak voor dat standpunt van, van hij moet geen Robin Hood gaan worden in de VS? Ik denk dat dat nu best wel heel erg verdeeld ligt in de Verenigde Staten. Want er leven heel veel mensen in armoede en dat minimumloon is inderdaad laag. Daar kun je niet van rondkomen. En een heel terecht punt dat Obama maakte. We kunnen niet in dit land hebben dat mensen die fulltime werken dat die alsnog in armoede leven. Dat kan niet. Als mensen fulltime merken, dan kun je niet in armoede leven. Nou, dat is wel een terecht punt. Ook omdat het veel Amerikanen aangaat. De middenklasse verdwijnt. De middenklasse is trouwens niet verdwenen in zijn speech... want die is juist heel veel voorgekomen. Mm -hmm. Maar juist omdat beide partijen zeggen... die middenklasse waar Amerika zo bekend om staat... uiteindelijk de American way of life... om die weer te herstellen... Nou, tot slot nog even naar, naar Marco Rubio. Want ik lees op Twitter allemaal Watergate-schandalen. Komt dat weer terug? Waar hebben we het over? Ja, we, zijn het, uh, ja, we kennen het van een andere republikein. <laughs> uh, dit is iets uh, meer onschuldig, uh, wil ik eigenlijk wel zeggen. Hij nam tijdens zijn speech een beetje opzichtig en wat lang een, uh, een slok water. Hij moest toch lang achter elkaar speechen en uh, had een droge mond waarschijnlijk. Nou ja, dat, uh, daar reageren mensen op uh, met verschillende strekkingen. Wat gek dat hij dat doet. En daar komt ook het uh, ja, Watergate vandaan. Ik zag ook al verschijnen dat Marco Rubio een, Marco Rubio een drinking problem heeft. <laughs> um, hij heeft er eigenlijk heel goed op gereageerd. Misschien wel weer presidentieel op gereageerd. Door een foto van het betreffende flesje te maken. Kijk. Zoals Amerikanen zeggen, uh, making lemonade out of lemons. <laughs> nou, tot het einde van het uur is Amerika-deskundige Joran Willigers nog bij ons in de studio. Zo meteen praten we onder andere over het standpunt. Van Obama ten opzichte van homorechten. En dan nemen wij een slokje water voordat we beginnen met een overzicht van de kranten. Here's trigger finger. I follow rivers. One, two, three, Not always be the ocean where unravel. Finger, I Follow Rivers, het is tien minuten voor half zes. U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1... en bij ons aangeschoven, onze actualiteitenpresentatrice Annette Schut. Voor het krantenoverzicht met Martijn. Te beginnen met de Volkskrant, Annette. Het fuseren van ziekenhuizen en het concentreren van behandelingen... op één locatie leidt tot betere kwaliteit van zorg en lagere kosten. Ja, toch? Nee, daar is helemaal geen bewijs voor. Onderzoekers van de Universiteiten van Nijmegen en Rotterdam... vonden geen aanwijzingen dat de kwaliteit beter wordt... van een dokter die meer patiënten behandelt. Ook zetten ze vraagtekens bij het argument... dat concentratie leidt tot kostendaling. Fusies gaan vaak gepaard met verhuizing of nieuwbouw. En ook dat kost geld, zeggen ze. Vorig jaar keurde de NMA zeven fusies goed. Voor dit jaar staan er opnieuw zeven op de agenda. Homoseksuele kinderen hebben het extra zwaar op school, schrijft Trouw. Ze worden vaker gepest dan andere scholieren... en voor de meesten is dat aanleiding om hun mond te houden over hun geaardheid. Slechts 11 procent van de bijna 9.000 scholieren... in het voortgezet onderwijs zou het op school durven vertellen... als hij of zij homo is. Dat staat in een rapport waar gisteren een Kamercommissie... met deskundige onder leiding van secretaris Sander Dekker heeft gepraat. Homoseksuele scholieren zijn ook vaker het doelwit van geweld op en rond school. De minister is bezig... met met plannen voor de aanpak van pesten op school... maar wil zich niet specifiek richten op homoseksuele scholieren. Anderen worden even goed gepest. En in het Nederlands Dagblad een bericht over de bliksemschicht. Het gaat over de heldere bliksemstraal... die de sint pietersbasiliek in Vaticaanstad raakte... op dezelfde dag dat de paus zijn aftreden bekend maakte. Een teken van boven? Nee, zegt cultuurtheoloog Frank Bosman. Volgens hem is het een primitieve gedachte. Van oudsher had de mens de gedachte... Alles wat uit de hemel komt, komt van de goden. Die gedachte zit al 10.000 jaar in ons collectieve DNA... en mensen zijn sowieso al getraind om verbanden te leggen... tussen gebeurtenissen die niet per se iets met elkaar te maken hebben. En ook de christelijke weerman, Reinier van den Berg, is niet onder de indruk. De Sint-Pieter is met zijn 138 meter een van de grootste gebouwen... en dus is het helemaal niet gek dat hij door het onweer geraakt wordt. En de lelijkste vrouw ter wereld is na 150 jaar eindelijk thuis, schrijft Metro. Het lichaam van de Mexicaanse Julia Pastrana is terug in Mexico. Pastrana werd in 1834 geboren en leed aan twee zeer zeldzame ziektes... die ervoor zorgen dat haar lichaam dik behaard was... en haar lippen en tandvlees opgezwollen waren. Op 20-jarige leeftijd werd ze gekocht door een man... die haar in de VS en Canada liet optreden. Ze overleed in Moskou na een baby te hebben gebaard... die ook behaard was en kort daarna overleed. Na haar dood bleven zij en haar baby een reizende attractie. Maar daar is nu dus definitief een einde aangekomen. Dat en meer leest u zo meteen in de ochtendkranten. Dankjewel Annette. En zo meteen kom je terug met ons, uh, bij ons voor het laatste nieuws. We gaan verder praten over de State of the Union... met Amerika-kenner Joran Willigers die bij ons in de studio zit. Want uh, de economie sprong er vooral uit he, in Obama's speech. Ja, zeker. Uh, hij zei eigenlijk, ja, het gaat wel goed met de economie. We komen Is dat ook zo? Uit... Nou ja, um, hangt er vanaf welke statistieken je, je gebruikt. Volgens de republikeinen niet, volgens de democraten wel. En De waarheid zonder waarheid in het midden liggen. Er is wel wat gebeurd, maar nog steeds is er hoge werkloosheid um, en, en veel onzekerheid onder Amerikanen. En wat wil Obama op dit economische gebied? Nou, dat blijkt uh, heel simpel. We hebben het er al eerder over gehad: jobs, jobs, jobs. Um, hij wil meer investeren in duurzame energie. Uh, omdat het goed is voor de wereld, maar vooral omdat in andere gebieden van de wereld daar nu meer geïnvesteerd wordt. En de banen die dat oplevert, die zijn dus ook daar in de wereld. Die moeten we terughalen. Met onderwijs werkt het precies hetzelfde. Als we mensen nu hoger opleiden, krijgen ze meer kans op een goede baan. Infrastructuurprojecten, alles is in het teken van die banen. Um, en de Republikeinen zullen waarschijnlijk als kritiek leveren... ja, alles wat Obama dus wil doen om meer banen te creëren, komt vanuit de overheid. En niet vanuit de markt of de mensen zelf. Ja, Obama die heeft ook de armoede in de VS aangekaart in zijn speech. Uh, wat, wat zei hij daarover? Hij zegt dat het um, verschrikkelijk is dat mensen in zijn land... voltijd uh, een baan hebben, uh, maar nog steeds in armoede leven. Dat dat uh, iets wat is wat niet bij Amerika past en dat dat moet aangepakt worden. En een van zijn maatregelen is bijvoorbeeld het minimumloon uh, verhogen... Ja, want, want zij hadden het ook over gezinnen, geloof ik. Uh, gezinnen met twee kinderen die van minimumloon moesten rondkomen. Die leven onder de armoedegrens in Amerika. Uh, hij gaat daar wat aan doen. Die, die verhoging van, van minimumloon, is dat, is dat een, een, een forse verhoging? Dat is een, een hele forse verhoging. Ik zag ergens voorbij komen, maar dat heb ik niet helemaal helder meer. Dus vergeef me niet als het misschien een klein foutje is. Maar dat het toch wel recht de, uh, tegen de 50 miljard uh, kan gaan aanlopen om, om dat te realiseren. Nou, we gaan ook even luisteren naar fragmenten van de inauguratie van Barack Obama. Een bijzonder moment is in zijn inauguratie. Hij noemt de, de homo rechten noemt hij op. Hoe belangrijk was dit moment toen? Dit was heel belangrijk. Ik was hierbij. Ik stond hier. Tussen op zo'n 200 meter van Obama vandaan. En Jij stund, was... hij stond gewoon tussen de juilende mensen. Ja, en dat was een magisch moment. Want hij heeft meerdere belangrijke dingen gezegd... die veel reacties hebben opgeleverd in die speech... waar veel hard door geju voor gejuicht werd. Maar dit moment, het eerste reactie bij mensen was verbazing. Mensen die dachten, Hé, wat, wat zegt hij nou? Wat Zegt hij dit echt? Zegt hij dit echt? Ja, hij zegt het. Toen begonnen ze met juichen... Ja, mensen En vooral natuurlijk de mensen in de, in de in, ja, laten we even zeggen homo-lobby in, in de Verenigde Staten... Die, die, die vechten voor meer mensenrechten op het gebied van homoseksualiteit... die hadden hoge verwachtingen van deze speech. Nou ja, die zijn behoorlijk in de steek gelaten. Ja, want, want over de homorechten is nauwelijks gesproken hè, in deze State of the Union. Helemaal niets. Het enige dat hij heeft gezegd is dat, uh, in, ja, dat militairen en ook homoseksuele militairen... Uh, en, en de koppels daarin dezelfde rechten moeten krijgen als, als, als de heteroseksuele militaire koppels, maar niets algemeens over, over mensenrechten... op het gebied van homoseksualiteit. Waarom is hij opeens nu niet meer zo progressief op dit gebied? Ik denk dat hij ook een afweging heeft gemaakt. Hij wist dat hij twee ontzettend belangrijke speeches... na elkaar moest houden en dat hij ook heeft gekozen... nou, laat ik de één speech meer ideologisch uh, insteken zijn dus de inauguratie. Mm -hmm. En de andere speech meer technisch. Wat wil ik nou eigenlijk met dit land? En laat ik heel duidelijk een agenda voor mijzelf uitzetten... tegenover het congres, wat ik wil bereiken. Dat heeft er misschien mee te maken. Anderzijds, hij heeft al een aantal pittige punten... tegenover de Republikeinen geformuleerd in zijn uh, State of the Union. Misschien wil hij de zaken niet nog verder op het spits drijven... door homorechten te, be te benoemen. Hoe, hoe laat hij nu de homo beweging in de Verenigde Staten achter, denk je? Ik denk, ik heb nog geen reacties gezien dat daar wel teleurstellende uh, reacties uit, uit die groep zullen komen. En nogmaals ook wel terecht na, na de hoop die is gewekt in, in, in de inauguratie. Um, ja, had, had men wel echt reden om, om, meer, om meer te hopen. Ja, laten we ook even kijken naar het uh, buitenlandbeleid. Welke onderdelen sprongen daar het meest uh, eruit? Nou, we hebben natuurlijk uh, Korea allemaal meegekregen. De, de Noord-Korea, de nucleaire uh, test die ze hebben gedaan. Um, daar ging het natuurlijk over. Men zegt dat hij daar sowieso iets over zou zeggen. Hij heeft het nou, een beetje aangepast. Um, gezegd dat uh, Korea zo geen veiligheid zal bereiken voor zichzelf. Maar juist instabiliteit. En dat zij zeker maatregelen zullen nemen tegen Korea. Laten we daar ook eventjes naar gaan luisteren. President Obama over Noord-Korea. Our challenges don't end with Al-Qaeda. America will continue to lead the effort to prevent the spread of the world's most dangerous weapons. The regime in Noord Korea must know they will only achieve security and prosperity by meeting their international obligations. Provocations of the die we saw last night will only further isolate them. Ja, is dit ook een beetje de, de grote baas van de wereld die het vingertje heft richting in Noord-Korea zo? Dat zegt hij ook letterlijk. We gaan uh, we gonna lead the world in tackling threats. We gaan de wereld leiden als het gaat om deze bedreigingen uh, een halt toe te roepen. Um, dat vind ik eigenlijk best opvallend in Obama. Hij, het hem is veel verweten om zich toch een beetje op de achtergrond te houden. Niet heel duidelijk als Amerika. Mitt Romney zei, uh, Obama die, die, die, die verontschuldigt zich voor Amerika. Dit was wel een duidelijk andere toon. Ja, dat is een andere toon van Obama. Ja, hij noemde ook uh, uh, Afghanistan natuurlijk ook. Uh, wat heeft hij daarover gezegd? Volgend jaar, februari 2014, trekken uh, uh, 34.000 troepen zullen zich uh, terugtrekken uh, uit een oorlog die uh, al een eeuw, of een eeuw, sorry, een decennium duurt. Ja, het voelt al een, als, een, als een eeuwigheid. Is dat nog een verrassing of is het is eigenlijk iets waar hij al jaren mee bezig is en dat hij nu nog even benoemt? Terugtrekken uit Afghanistan, dat was sowieso een beleid van hem. Dat wilde hij doen. Nou, vandaag is dan uh, de kogel door de kerk dat, dat er nog eens uh, 34.000 wegging. Dat is de helft van wat er nu nog zit. Klopt het dat hij ook zei, the war is over now, in zijn speech? Dat, uh, dat, dat heeft hij volgens mij uh, gezegd. Um, en ik denk ook met het, in het kader van... Wij, het is nu niet aan onze taak om oorlog te gaan voeren. En wat hij heel duidelijk heeft gezegd, wij moeten de Afghanen gaan, uh, hun de middelen gaan geven om hun eigen dreigingen te vechten. En dat heeft hij ook voor andere landen benoemd. Wij moeten voor hen de mogelijkheden scheppen, mogelijkheden scheppen om terrorisme binnen hun eigen grenzen tegen te gaan. Dus wij moeten niet troepen naartoe sturen, mm -hmm. maar we moeten die mensen dat zelf natuurlijk met middelen uh, laten oplossen. En wordt er dan ook nog over Europa gesproken in zo'n State of the Union? Wat zo wel opvallend. Eigenlijk is Europa... Lijkt bijna als je het Amerikaanse buitenlandse debat voert. Gaat het nooit over Europa? Bestaan, nee, we eigenlijk bestaan wij voor eigenlijk wel voor die Amerikanen? Niet. Het gaat over Azië en China die banen inpikt. gaat over Rusland, het gaat over Syrië. Maar wij, wij nooit. Ja, en ja hoor, we zaten erin. We zaten erin. <laughs> Want um, ja, hij wil een vrijhandelsverdrag vrij niet. Maar hij wil een handelsverdrag met uh, ja, de 27 lidstaten van de Europese Unie. Dat was wel een nieuwtje. Ook daar hebben we een fragmentje van.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 Nou, ik weet niet of het heel baanbrekend is. Um, en het staat weer in het kader van waar we het over hadden. Je hoorde net in, de, in, in het citaat, dat kan weer, kan weer banen opleveren. Dat is goed voor onze banen. Uh, het is wel opvallend uh, dat hij in die zin uh, echt de stap naar Europa, de hand reikt aan Europa. Nogmaals, je hoort er niet altijd heel vaak over Europa. Um, we zijn ook, je had het ook net zo goed hetzelfde met China kunnen gaan doen, want daar is waarschijnlijk meer te halen. Hmm, nou zo meteen praten we ook met je verder. Amerika-deskundige Joran Willigers. Het is half zes, u luistert naar Omroep WNL op Radio 1. Goedemorgen, tijd voor het nieuwsminuutje. Het laatste nieuws met Annette Schut. Volgens de politie van Los Angeles is het lichaam van de oud-agent Christopher Dorner nog niet gevonden. Dit in tegenstelling met wat andere Amerikaanse nieuwszenders eerder melden, waaronder CNN. Die claimde namelijk de dood van de oud-politieman. De Tweede Kamer en minister Bussemaker gaan vanochtend praten over de invoering van een sociaal leenstelsel voor studenten. De minister zal voor vooral D66 en GroenLinks voor zich moeten winnen, omdat ze geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer. Bussemaker wil vanaf september 2014 de basisbeurs afschaffen. Een museumpark Orientalis bij Nijmegen weet vanaf vandaag eindelijk zeker of de inspanningen van het afgelopen jaar zin hebben gehad... Provinciale Staten van Gelderland beslissen of ze nog eenmaal... subsidie aan het Monumentale Openluchtmuseum willen geven. Doet de provincie dat niet, dan is het meteen afgelopen... voor het ruim 100 jaar oude museum. Vorig jaar gaf de provincie voor de allerlaatste maal financiële steun. Gedeputeerde staten willen dat besluit niet herzien... maar het is nog onduidelijk of een meerderheid van Provinciale Staten... het daar wel mee eens is. En nog het weer met Stijn van Antwerpen. Vandaag zien we een afwisseling van zon- en wolkenvelden... Dit alles bij een temperatuur van rond de 2 graden. Vanavond en vannacht dan neemt de bewolking vanuit het westen verder toe. De temperatuur die daalt dan tot min 2 graden, maar daar waar het opklaart nog wat lager. Morgen is het bewolkt en neemt in de loop van de ochtend de kans op winterse neerslag toe. De middagtemperaturen liggen dan rond de 2 graden. Richting het weekend wordt het geleidelijk aan zachter, maar blijft het droog en bewolkt. Het Nieuwsminuutje. Annette Schut, dankjewel. Den Bos heet vanaf vandaag weer Oeteldonk. En het Lampengat heet weer Eindhoven. Martijn, heb jij carnaval gevierd? Nee, ik heb geen carnaval gevierd. Ik kom uit het noorden van Nederland. Het is. Het zit totaal niet in mijn genen. Het zit niet in je genen. Nou ja, de mensen in Oeteldonk en het Lampengat zullen het weer gaan missen. Maar toch de praalwagens en de verkleedkleren moeten weer worden opgeborgen. Op deze Aswoensdag begint namelijk de vaste tijd. Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren. De roofdieren van Dierenrijk in het Brabantse Nune... krijgen vandaag helemaal niks te eten. Chris Jansen is hoofd dierenverzorging. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waarom moeten de dieren ook vasten? Um, nou, ten eerste past het natuurlijk heel goed in die Brabantse traditie. Um, op de aswoensdag dan uh, eten de Brabanders een haringje en um, laten wij het vlees even staan. En we dachten van nou, dat kunnen onze dieren prima meedoen, want voor uh, grote roofdieren is het geen enkel probleem om een dag te vasten. Dat hoort gewoon in een uh, wekelijkse patroon. Lusten ze ook een harentje? Um, nou, sommige dieren wel. Um, ijsberen bijvoorbeeld lusten echt wel harentje. Maar uh, onze wolven, leeuwen en tijgers, die, uh, die houden het toch echt bij vlees. Maar je zegt, die dieren kunnen best een dag zonder eten. Ja, dat klopt. Um, dat is ook voor de rest niets bijzonders. Wij doen dat uh, um, iedere week. Uh, hebben ze minstens één dag dat ze geen vlees krijgen. En dat is uh, om een beetje na te bootsen dat ze een dag geen prooi hebben gevangen. Um, dus wat dat betreft is dat niet heel erg bijzonder. Maar um, um, ja, het klinkt niet bijzonder, omdat we gekoppeld zijn niet als woensdag. Ja, dat is een, een, een bijzondere. Want je zou zeggen, in het wild dan bepalen ze zelf uh, of ze eten of niet, toch? Ja, klopt. En um, uh, zeker bijvoorbeeld leeuwen um, jagen in een grote groep... kunnen daarmee grote prooien verschalken. Hebben daarmee in één keer voor uh, een flinke hoeveelheid eten. En dat betekent dat ook dat ze met gemak een dag of drie, vier zonder eten kunnen... Nou, in de dierentuin is dat niet helemaal gelijk, maar we proberen dat wel een beetje na te bootsen door ze uh, de ene dag uh, flinke stukken vlees aan te bieden, uh, waar ze zich goed vol kan van kunnen eten. En dan kunnen ze echt wel een dag of twee, drie zonder. En uh, nou, we hebben dat even doorgetrokken. En vandaag op Assehoedersdag hebben al die grote roofdieren een, uh, een vaste dag. Ja, ze eten helemaal niks. Dus vandaag uh, gaat het alleen om de roofdieren? Ja, het gaat alleen om de roofdieren. Voor veel dieren is het juist essentieel om iedere dag te eten... Uh, of zelfs de hele dag door te kunnen eten, zoals bijvoorbeeld bij de olifanten. Dus die krijgen gewoon eten. Ja. Uh, dat is wel zo gezond. Alleen die grote roofdieren doen een dagje mee. Ja, hebben die dieren donderdag niet heel erg honger? Uh, nee hoor. Nee, die hebben van tevoren voldoende eten gegeven dat ze zonder problemen dat dagje vasten kunnen overleven. Hm. Gaat, gaat u zelf ook vasten vandaag? Uh, nee, nee. Ik woon wel in Brabant en kom uit Brabant. Maar uh, ik ben toch bang dat dat uh, niet in mij besteed is. Ja, het is, het is. Het is natuurlijk wel een, een diep gewortelde traditie. Maar u, u kunt niet een dagje zonder eten? Uh, nee, nee. Het liefst uh, eet ik iedere dag, ja. ja. U bent als dierenverzorger natuurlijk ook, uh, ook waarschijnlijk al vroeg in de weer. Ik kan me ook voorstellen dat u op een gegeven moment op de dag omvalt. Ja, ja, inderdaad. Uh, het, is, uh, het is af en toe een drukke baan. Dus ik ben blij dat ik, uh, dat ik wat kan eten. En dat geeft natuurlijk al wel aan dat niet iedereen uh, geschikt is. En niet alle dieren, dus ook geen mensen geschikt zijn om, uh, om lang te vasten. Het is, ook, uh, het is ook niet verwonderlijk dat als mensen al vasten, ze toch wel blijven eten. Um, terwijl er gewoon dieren bestaan die maandenlang letterlijk niets eten. Ja. Um, dus uh, nee, dat is een bijzonderheid. Die houden we bij het houden. Het is eigenlijk helemaal niet zo bijzonder dat ze vandaag niks eten wat dat betreft. Nee. nee. nee. Uh, tot, tot slot, hè, het traditiegetrouwe haringje. Uh, de roofdieren krijgen hem niet. Maar ik kan me voorstellen dat er wel dieren uh, bij u in het park zijn. die, die wel trek hebben in hun haringje. Ja, klopt. Um, um, de zeehonden die, uh, die krijgen iedere dag een haringje en ook, uh, ook vandaag. Ah. Um, er is nog een bijzonderheidje, want er zijn uh, jonge ijsbeertjes geboren. Oh, en die zijn voor het eerst naar buiten gegaan En die krijgen voor het eerst een haringje vandaag. Misschien ja. smikken ze er al een beetje van. En dan tenslotte krijgen ook de bezoekers nog een haring aangeboden. Kijk, het wordt een mooie as woensdag bij Dierenrijk in Nune. Chris Jansen is daar hoofddierenverzorging. En hij gaat ervoor zorgen dat de roofdieren een dagje gaan vasten. Dank u wel. Deze nacht gaf president Obama zijn vijfde State of the Union. Het afgelopen uur bespraken we de speeches en tegenreacties. Amerika-deskundige Joran Williger zit bij ons in de studio. Laten we even terugblikken op, op de hele speech en op, op de afgelopen twee uur. Wat zijn nu de belangrijkste punten die Obama heeft genoemd? Hij heeft het lang gehad over gun control. Hij heeft het uh, gehad over de wapenwetten uh, die, waar iets aan gedaan moet worden volgens hem. Die moeten worden aangescherpt. Hij wil maatregelen nemen om meer banen te creëren. Uh, maar hij zegt ook heel duidelijk tegen het congres... let's get things done. Het moet ook vanuit jullie komen. Ik zit hier niet alleen, uh, ik zit hier niet alleen om constant maar aan de omhandelingstafel te zitten. Kom op, kom op congres. Kom nou eens met de zaken. En geef, mij, geef mij een wet die, die hier tot stand is gekomen... en ik onderteken hem graag. Maar doe dan wel eens wat. Nou, laten we even naar een emotioneel moment luisteren van de speech. One of those we lost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 Waarom was dit zo'n bijzonder moment, Johan? Dit ging over een, een meisje. dat uh, nog heeft opgetreden bij de inaugurele optocht bij Obama. Die is een paar weken geleden uh, doodgeschoten. vlakbij het huis van Obama in Chicago. Uh, dit gebruikt hij nu als voorbeeld. om na de ja, slagpartijen. die we de afgelopen tijd in de VS. we hebben meegemaakt. in Newtown met die kinderen. om de aandacht uh, ja, erop te vestigen dat er nu iets gedaan moet worden. vindt Obama. Aan wapens. Er moet een strengere controle komen op wapens, of mensen die wapens kunnen krijgen. En we moeten geen ja, aanvalswapens uh, meer toestaan. Um. Een tijdje geleden, net toen hij president werd... wilde hij de gezondheidshervormingen aanpassen. Nou, toen zei men, ja, daar is al zo lang voor gestreden. Het, het gevecht om wapen, gun control, loopt ook al tot Clinton. Loopt ook al heel erg lang. En dat is ook nog nooit iemand gelukt. Dus dit lijkt weer zo'n zo ontzettend grote berg... die Obama wil gaan beklimmen. Het is bij hem, zorg is het gelukt. Of het mm -hmm. het nu ook gaat lukken, weet ik niet. Maar ja, het is uh, zeker weer een groot punt voor Obama. Nou, we zagen een emotionele Obama. Was, nou, was dat nou de toon door zijn hele State of the Union? Nee, dit was duidelijk het einde, een beetje. Het was een beetje het slotdeel van zijn speech. En dat heeft hij daar ook, heeft hij daar ook heel duidelijk voor bewaard. Het ging daarvoor eigenlijk heel erg heel erg sec over beleid. Wat wil ik gaan doen? Ik wil de infrastructuur gaan aanpakken. Ik wil het minimumhoog verlonen. Ik wil uh, het minimumloon verhogen. Ik wil meer, uh, meer, meer geld in onderwijs steken. Dat, dat soort zaken. Het was best, best nuchter. Uh, met duidelijke opdracht van aan de republikeinen. Gaan jullie ook wel even normaal aan de tafel zitten... Geen gaan ook met mij mee onderhandelen... en niet vast op je eigen ideologische positie blijven zitten? We laten ook nog even naar het, het buitenland uh, ja, onderwerp gaan... en een quote van Noord-Korea. Our challenges don't end with Al-Qaeda. America will continue to lead the effort... to prevent the spread of the world's most dangerous weapons. The regime in North korea must know... they will only achieve security and prosperity... by meeting their international obligations. Provocations of the story we saw last night will only further isolate them. Ja, wat, wat zegt hij allemaal over Noord-Korea in zijn speech? Hij zegt heel duidelijk dat Amerika de leiding neemt om het, ja, de, de machtsbalans die er in de wereld hoort te zijn, om die in stand te houden. Een uh, nucleair Noord-Korea vindt hij, en dat is waarschijnlijk ook wel zo, levensgevaarlijk voor de hele wereld. En ook voor het land voor Noord-Korea zelf, overigens. Hij gaat nu de leiding nemen um, om. om hij wil ook nog steeds vanaf van nucleaire wapens... Mm -hmm. uh, maar hij gaat ook de leiding nemen om, om deze provocaties... Om, uh, ja, om daar gevolg aan te geven, samen met de rest van de wereld. Nou, we zagen veel economie. Hij wil het minimumloon verhogen naar 9 dollar. Hij haalt het over het de buitenland, hij haalt het uh, over de wapenwet. Wat gaat deze speech nou op langere termijn betekenen? Hij heeft een aantal beloftes gemaakt. En uh, die beloftes zijn heel erg, uh, heel erg to the point eigenlijk... Uh, bijvoorbeeld over het feit dat het minimumloon uh, minimum gaat verhogen. Over het feit dat die grote infrastructurele projecten... dat hij daar geld in gaat steken. Dat zal hij de komende tijd, maanden, jaren... dus proberen door het congres heen te loodsen. De vraag is of hem dat lukt. Heel veel, je ziet en heel veel in vergelijking met de vorige State of the Union's ook beloftes in 2009 en 2010, bijna soortgelijke beloftes over het onderwijs... is nog niks van terechtgekomen. Ja, tot slot, uh, uh, dit soort toespraken zijn vaak ook uh, uh, een goed mikpunt voor, voor weddenschappen. Zijn er ook nog weddenschappen over deze toespraak afgesloten vannacht? Absoluut, het is een goed gebruik om uh, na bepaalde uh, ja, uitspraken, uitsmijters een staande ovatie te geven. Of alleen de partij van de, Democrat, alleen de, partij van de president, de democraten of ook de republikeinen. Uh, ja, Hoe vaak wordt er geklapt? Volgens mij staat het tellen op 83 of 87. <lacht> dus oh. misschien hebben mensen in Amerika nu grof geld gewonnen. In Ik, één uh, uur, 83 keer geklapt. Ja, dat is toch aanzienlijk. Dat is een hoop inderdaad. Maar telt dit dan ook mee? Gewoon één keer zo, iemand die even zo... Aanzien. Ik denk dat ze wel echt, echt, de, echt de grote salvo's hebben meegemaakt. De staande ovaties van hoe. Ja, ja, ja, ja. Dat ja. Is, uh, kijk, zo, hij is toch heel populair eigenlijk, uh, bij de Democraten althans. Ja, de afgelopen twee uur wierpen we een blik op de State of the Union van Obama-Amerika-deskundige Joran Willigers. Dank je wel voor je komst naar de studio en graag tot de volgende keer. Geen dank. Vandaag debatteert minister Jet Bussemaker van Onderwijs met de Tweede Kamer... over de hoofdlijnen van de plannen met het hoger onderwijs. Deze week spreekt daarom Kai Heineman, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond LSVB... de voicemail in van Mark Rutte over het leenstelsel. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte... Graag een berichtje na de piep. Toets Hekje na het inspreken van uw bericht voor meer opties. Beste Mark. Driekwart van alle ouders, scholieren en studenten wil een alternatief voor het leenstelsel. Elk draagvlak voor het plan van uw kabinet voor een leenstelsel ontbreekt dus. Dat is de belangrijkste conclusie uit de grootschalige uh, enquête die de LSVB met FNV Jong onder meer dan 6600 scholieren, studenten en ouders heeft gehouden. Ruim 88% vindt het huidige plan onacceptabel en driekwart ziet meer in een alternatief zoals een extra belasting voor afgestudeerden. En het is terecht dat studenten en ouders zich zorgen maken over deze torenhoge studieschuld die het leenstelsel creëert. Deze schuld zorgt er namelijk voor dat het hoger onderwijs niet meer voor iedereen toegankelijk is. Vandaag werd namelijk ook duidelijk dat het CPB zich heeft misrekend. Het aantal scholieren en mbo-studenten dat afhaakt door het afschaffen van de basisbeurs is veel hoger dan eerder door hen berekend. Als dit plan van het kabinet doorgaat, zal het aantal studenten met 7 tot maximaal 10% afnemen. Zoveel talent kan de Nederlandse kennis-economie niet missen. Vorige week bleek dat de bezuiniging op de OV-studentenkaart meer kost dan extra eh, kosten die hij genereert dan dat het oplevert als bezuiniging. Dus door te bezuinigen op de OV-kaart exploderen de reiskosten voor studenten en zal het kamertekort voor studenten nog verder oplopen. Het blijkt dus dat in de samenleving geen enkel draagvlak is voor dit beleid, maar ook niet in de Eerste Kamer, waar geen meerderheid is voor het leenstelsel en ook niet voor de OV-kaart. Daarom Mark, laten we leren van de invoering van de ook door jou inmiddels gehate langstudeerboete. Laten we geen zinloze bezuiniging op studenten doorvoeren dan hoeven wij niet naar het Malieveld... en dan hoef jij niet over twee jaar je eigen beleid weer terug te draaien. Kai Heineman, voorzitter van de LSVB... sprak de voicemail in van onze premier Mark Rutte. Zometeen gaan we naar Groningen, naar gaswinning. Eerst naar Adel en Turning Tables. Close De klanken van Adèle Turning Tables. Het is 12 minuten voor 6. U luistert naar nu al wakker op Radio 1. Dat de provincie Groningen de afgelopen weken flink aan het trillen is, mag duidelijk zijn. Het landelijke politiek heeft de problematiek rondom de gaswinning inmiddels opgepikt en is flink aan het bediscussiëren. Het is nu minister Kamp voor en minister Kamp na. Maar hoe beleven de direct betrokken ondernemers de situatie? Geert-Jan Reiners is voorzitter van de bedrijvenvereniging in Loppersum. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Heeft u wel een beetje kunnen slapen vannacht? Ik heb goed geslapen, hoor, dit keer. Er is <laughs> geen, geen bezig <beter> geweest. <laughs> geen trillingen meer, nee. gelukkig. Nee. Nee. Want, want wat proeft u nou onder die middenstand van Loppersum? Hoe staan mensen erin? Nou ja, kijk, er uh, is natuurlijk een grote impact... ook uh, op uh, onze bewoners en uh, ook op de ondernemers. Uh, ja, je merkt toch wel dat het invloed heeft. Kijk... Uh, die ondernemer die uh, wil investeren bijvoorbeeld, die, uh, die denkt die is goed, na, doe ik dat wel in dit gebied of doe ik dat niet? Kijk, en uh, met name in de Einzaven bijvoorbeeld, waar een aantal uh, nou, grote bedrijven uh, van plannen zich te gaan vestigen, die heeft toch wel eerst uh, iets van, uh, ja, we wachten eerst maar even de berichten af uit Den Haag. Hoe is het gesteld met de veiligheid? Yeah. Ja, ik bedoel, dat heeft invloed. Ja, want het gebied uh, daar is volgens mij ook uh, omgedoopt tot Energy Valley. Ze dus moeten uitkijken dat het niet echt een vallei wordt. Nou, precies, die kant uh, dreigt het wel op te gaan. Alleen ja, wij Groningers zijn uh, wel nuchter natuurlijk. Ja. Dus uh, ja, dat, dat, ik denk het ter, uh, op zichzelf van pluspunt. Je kan wel angst uitstralen. Maar ik denk ja, dat je meer iets moet uitstralen van trots dat je bent dat je hier woont. En uh, daar we we ervoor gaan. Bent u bang dat de ondernemers weggaan uit het gebied en dat ze zich niet meer gaan vestigen in uw gemeente? Nou, niet zozeer direct weggaan, maar wel nieuwe ondernemingen die hier van plan zijn toe te komen. Dat, dat, dat die dat dus uh, eerst goed overwegen, uh, wikken en wegen, of ze dat wel of niet doen. Ja, want krijgt u ook al signalen van, van bedrijven of potentiële ondernemers uh, dat ze inderdaad een beetje twijfelen? Ja, nou, die zijn er met name zeg maar, van, van de mensen die, van de bedrijven vanuit het Westen, zeg maar, die zich willen gaan vestigen in de eems, zeg maar. Die wachten echt af op het moment. Dat, dat is duidelijk zichtbaar. Nou, ja, wat, wat, wat, wat, uh, uh, wat, wat moet er eigenlijk allemaal gaan gebeuren, wat u betreft? Nou ja, goed, we moeten eerst eens even ons afvragen, denk ik, in zijn algemeenheid: uh, wat, uh, wat brengt aardgas ons eigenlijk uh, op op, op een korte termijn? Een hoop geld. Ja, precies, maar kijk, eigenlijk hebben we ons uh, geen enkele reden om ons te, ver, ons te verheugen zeg maar, over, over, over dat aardgas, Want eigenlijk heeft het ons met elkaar uh, lui gemaakt, zeg ik altijd. Hmm. Ja, kijk, met de wijze waarop Shell en Esso het slag uh, zeg maar, die vlakbij is exporteren... ...vergroot natuurlijk het risico uh, op aardbevingen in Noord-Groningen enorm. En dat is ook bij gebleken uit het onderzoek van de KMI, Dat de risico's veel groter zijn dan de naam heeft, uh, heeft aangenomen. Ja, en nu gaat de Tweede Kamp donderdag opnieuw met minister Henk Kamp uh, spreken. Heeft u er nog vertrouwen in? Ja, je moet altijd vertrouwen uh, blijven hebben in mensen natuurlijk. Alleen, uh, ik denk dat Kamp gewoon op zijn standpunt blijft staan. En uh, dat is op zichzelf al verdedigbaar. Alleen aan de andere kant moet hij natuurlijk nu wel, uh, nu die bevingen steeds weer uh, terugkomen... wel uh, zich realiseren dat de onrust steeds maar groter wordt. En we wonen hier in een gebied nou ja, waar het relatief uh, rustig blijft... Uh, Woon je bijvoorbeeld in een andere kant in Oost-Groningen? Uh, in Pekelaar, bijvoorbeeld. Dan, dan, dan, nou, er dan, dan, dan, dan moest er niet veel meer te gebeuren. Je hebt een opstaand. Dus wat dat betreft, is dat een geluk, zeg maar, dat de mensen hier ja. rustig blijven. Ja, want meneer Reinders, uh, uh, ik hoor u aan de ene kant zeggen, ja, heel veel bedrijven die willen zich niet vestigen. Aan de andere kant zegt u, ja, ik begrijp minister Kamp ook wel weer. Nou ja, die heeft natuurlijk ook zijn verhaaltje. Die moet zich ook verdedigen uh, in, in het kabinet. Dus ja, maar het dat... klinkt bijna alsof u sympathie voor hem heeft. Nee, dat niet. Ik wou maar zeggen, maar goed, ga er zelf maar zitten. Dus je moet, je moet uh, wel met, het, met iets komen natuurlijk. En dat hm. heeft hij ook wel gedaan, ook wel, ook wel op een goede manier, vond ik. Nu weet Kamp op zijn vroegst 1 december uh, voldoende eigenlijk om een redelijkerwijs goed voorbereid besluit te nemen. Kan Groningen nog wel zo lang wachten? Kan u nog wel zo lang wachten? Nou ja, kijk, we hebben de, de, de, de, dat is het probleem natuurlijk. Hè. En, en, en, je hoort nou iedereen roepen. En uh, dat is ook in het Groningenland zo diverse politieke partijen roepen. Ik denk dat er uh, centralisatie uh, moet plaatsvinden. En dat onze uh, commissaris, de koningin, zeg maar Max van den Berg. dat uh, die het aanspreekpunt moet zijn, moet zijn voor, voor, voor alles en nog wat. Die moet het dan uitstralen naar, naar, de, naar, de, naar Den Haag toe. Ik denk dat je dan op een goede weg bent. Want kijk, met allerlei dingen roepen zo, maar daar, daar bereik je uiteindelijk niks mee. Nou, aan de andere kant uh, is het natuurlijk ook zo, meneer Rijnders. Uh, hij heeft zich een paar jaar geleden nog hard gemaakt voor de Zuiderzeelijn. Nou, daar weten we ook allemaal hoe dat is afgelopen. Nou, dat klopt. Dus uh, daar behoeft geen herhaling. Ja, want wat is voor u het, het worst case scenario in deze? Nou... Het gewoon moeilijk in te schatten. De, de, we moeten ook als ondernemers nog rond de tafel. Dat gaat uh, binnenkort gebeuren. Dus ja, nou heb ik daar wel een eigen mening over. Maar ik denk dat ik die ondernemers maar eens even moet horen hoe die erin staan. Ja, tot slot, meneer uh, Reinders van de bedrijvenvereniging in Loppersum. Uh, die gaskraan, moet die uiteindelijk gewoon dicht? Nou, ik, ik wil eigenlijk nog een, uh, een andere ding toevoegen. Want oh, heel kort. Uh, dat vind ik dus ook belangrijk. Uh, uh, er zijn uh, diverse ondernemers, zeg maar. En dat is de andere kant van het verhaal. Ja. Uh, mijn zoon bijvoorbeeld heeft een schildersbedrijf. Uh, en met name de bouw, die heeft het dus druk En normaliter is het in januari, nou ja, slaap er is dus helemaal niks te doen. En het is nu echt hartstikke druk. Dus... Vanwege alle scheuren. Juist. Oh. Ja. Dus Ja, nee, maar ik bedoel, dus daar is een andere kant. Elk voordeel heb ze nadeel. Nou, Geert-Jan ja, dat... voorzitter van de bedrijvenvereniging Loppersum. Ik zou nog uren met u willen praten. Dat doen we een andere keer. Dank u wel voor dit uh, moment. Graag gedaan. Het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP... hebben een principeakkoord bereikt over de woningmarkt. De plannen voor huurverhogingen, strenge hypotheekregels... en een heffing voor woningcoöperaties worden afgezwakt. De fracties van de verschillende partijen moeten vandaag nog instemmen. Het is een akkoord dat een impuls geeft aan de bouwsector... en voor doorstroming zorgt op de koop- en huurmarkt, zei minister Blok. Hans Roseboom is van de Woonbond, goedemorgen. Goedemorgen. Minister Blok, die is erg tevreden, u ook? Het is uh, de vraag of je helemaal doodgaat of een beetje dood. Hè? Dus dit is gewoon, de gevolgen zijn rampzalig. die doorstromen en er komt niks van terecht, schatten wij in. Uh, de betaalbaarheid van het huren komt zwaar onder druk te staan. Nu al zijn er een miljoen hurende huishoudens die helemaal niet rond kunnen komen... die niet deel kunnen nemen aan het maatschappelijke gebeuren, hè, het maatschappelijke leven. En uh, ja, ook met deze maatregel neemt dat aantal huurders wat dus op die manier in de problemen komt uh, gewoon al heel erg toe... Niet zozeer als dat uh, het gebeurt met maximum huurverhogingen van 9 procent. Het wordt nu 6,5 Maar 6,5 tikt enorm aan natuurlijk over vijf jaar. Het komt elk jaar terug, hè. Maar waar gaat minister Blok nou precies de mist in, vindt u? Waar hij de mist in gaat, is dat hij dus een verhuurheffing oplegt. Het is nu geen 2 miljard euro per jaar, maar 1,75 miljard euro per jaar. Een uh, heffing uh, die hij oplegt aan verhuurders. En die verhuurders moeten dat geld weghalen bij huurders. En de huurders, uh, die moeten dan blokken, hè, dokken. Dus die gaan een enorme huurverhoging betalen. Maar daarnaast wordt de maximum huur van woningen, van huurwoningen opgetrokken. Die wordt... Niet meer gekoppeld aan de kwaliteit van een woning, wat nu het geval is met het puntenstelsel. En dan kijk je naar oppervlaktekwaliteit en uh, voorzieningen, zal ik maar zeggen. En dan is er een maximum huur voor een sociale huurwoning, die volgt daaruit. Hmm. Nou, hij laat dat principe varen, hij zegt dat wordt gekoppeld aan de marktwaarde, aan de WLZ-waarde. En dan krijg je dus dat de maximum van woningen veel duurder wordt. Het gevolg daarvan is dat als een woning vrijkomt, dat die gelijk honderden euro's duurder wordt. Ja, de nou, krijgen we dan soort van... blijft een huren zitten waar die zit. Dus niemand gaat meer verhuizen. Dus van doorstroming is geen sprake meer. Nee. Begrijpt u dan waarom D66, ChristenUnie en SGP... hebben, hebben ingestemd met de plannen van minister Blond? Uh, nou ja, de plannen zijn iets minder slecht... als de plannen die er lagen. Maar met name bij de ChristenUnie vraag ik me af... hoe is het mogelijk? Hè? Want vorige week in het debat in de Tweede Kamer... tamboureerden ze nog echt erop dat... Uh, die gluurverhoging, zoals wij dat noemen bij de woonmond... Hè? een huurverhoging die gekoppeld is aan het inkomen... waarbij de belastingdienst gegevens beschikbaar stelt aan die verhuurders. Hè? Ja. Die gluurverhoging, daar waren ze absoluut tegen. Ze zeiden dat is een, een schending van de privacy. Mm -hmm. En tegelijkertijd riepen ze... je moet die verhuurders niet belasten met een heffing. Je moet ze juist uh, stimuleren om te investeren. Je moet ze eigenlijk... moet je ze dwingen om te investeren... en dan krijg je het geld als rijk ook. Ja. Want stel dat je dus verhuurders dwingt om 5 miljard euro te investeren, dan is berekend door FNV en Woonbond en economische deskundigen die dan meedenken, dat dat, dat het Rijk 2 miljard euro oplevert. Mm. 2,5 miljard. Dan zou je dus wat Blok nodig heeft hè, aan centjes, zou je ook er binnenkrijgen. En dat loopt dan via BTW en, en via loonheffing. Dus hetzelfde geld zou je op een andere manier binnenkrijgen, waarbij corporaties wel gaan investeren. En waarbij je dus die doorstroming wel op gaan krijgt. Maar daar wordt, ja, wordt gewoon niet mee gewerkt. En wat stelt u dus zelf werkt. voor? Nou, wij, wij stellen voor dus dat je op die manier dus corporaties dwingt om te investeren. En tegelijkertijd willen we van die gruurverhouding af. En ons alternatief daarvoor is dat je corporaties in staan stelt... om met een huursombenadering te werken. En dat betekent dat je over hun huurinkomsten die ze jaarlijks binnenkrijgen... zegt van, nou, dan mag je met... Uh, inflatie omhoog, uh, wat de woning betreft mag er ook zelfs nog een percent bij en dan kunnen zij dus dat die totale extra inkomsten verdelen over hun woningbezit. en dan kunnen ze woningen die goedkoop zijn ten opzichte van de kwaliteit ervan mm -hmm. wat extra verhogen, dus met een extra percentage. En de woningen die dus duur zijn ten opzichte van de kwaliteit ervan, die kunnen ze met een kleiner percentage verhogen. En die totale huurzam moet dus beperkt zijn. Of die huursomstijging, dan moet je van zeggen nou, dat niet de spuigaten uitlopen, want anders krijg je dus die betrouwbaarheidsproblemen. En je krijgt ook uh, het, het, het probleem dat die, uh, die corporaties niet meer kunnen investeren, zouden geen geld over. Tot slot nog even kort. Op 12 maart zou de Wombe Woonbond actie gaan voeren tegen de plannen van het ministerie. Gaat dat nog gebeuren? Nou, wat mij betreft, is er nog meer reden om te demonstreren. Want ik ik voel me dus hierdoor echt wel belazerd. U voelt zich belazerd, de spandoeken zijn ja. klaar. Ja, dat, dat, dat is wel de situatie. Maar ik moet met mijn collega's overleggen. Nou, Hans Rozeboom van de Woonbond, hopelijk met spandoeken op 12 maart in Den Haag. Dank u wel. Okay, Het is graag. bijna zes uur, onze tijd zit erop. Over een uurtje is WNL er weer op Nederland 1 met vandaag de dag. Eva Jinek heeft te gast. Politiek commentator Paul Jansen en Amerika-deskundige Willem Post. Zometeen op deze zender het NOS Radio 1 Journaal met Marcel Ooster. Wij zijn er volgende week weer. Nog een wakkere dag. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.